De jarenlange explosieve groei van motorclubs is gestopt. Dat zeggen de nationale politie en de motorclubs zelf. Overheden namen maatregelen zoals de sluiting van clubhuizen. Motorclub Saturara zegt dat clubs zelf ook niet blij waren met de sterke groei en dat zij intern orde op zaken hebben gesteld. Op een industrieterrein in Eindhoven is brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw. Lokale media melden dat er veel rookontwikkeling is. Op dit moment zijn meetploegen bezig met het vaststellen van de samenstelling van de rook. Het is nog onbekend of er slachtoffers zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks duidelijk. Martine Bijl is vorige week getroffen door een hersenbloeding. De 67-jarige Bijl, die het populaire televisieprogramma... Heel Holland Bakt presenteert, werd onwel in haar huis in Maase. Ze is nu aan het herstellen in het ziekenhuis. Voor de uitzendingen heeft het geen gevolg, want de opnames waren al achter de rug. De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, is niet blij met de coalitiekeuze van de herkozen Griekse premier Tsipras. Op een Frans radiostation zegt Schulz dat hij Tsipras om uitleg had gevraagd over dienstkeuze om opnieuw samen te gaan werken met de onafhankelijke Grieken. De partij wordt door Schulz getypeerd als een rare erg rechtse partij die wordt geleid door een ongeleid projectiel. Schulz zegt dat Tsipras daarop geen duidelijk antwoord had.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 Uh, ah, ah. <tellige> Raad MAAR en Dit is Kees Schilperhoort Het geluid is driemaal niet geraden van de week Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit En het is geen gastarbeider En wie heb ik hier aan de telefoon? Dat Van Geelen Wie zegt u? Van Geelen Juist, en u belt vanuit? Leeuwarden Dat dacht ik al Ja, ja. ja. Geboren en getogen hoor ja. Ja. Meneer Van Reulen, 200 gulden in kas. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week? Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord. Ah, en zei het u iets? Nou, ik weet nog niet wat het is. Hoor. Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Relen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè? Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu de technische start Hier komt voor u het geluid. Ja. ja. ja. Hallo, meneer Van Relen. Ja. Dit was het geluid. Ja. Wat zegt u ervan? Ja, ja, ja, ja. Het is wel een bekend geluid, hè? Nou, ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer ja, Maar Ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor. Oh, nee. Nou. Mag ik even overleggen? Ja, meneer Vrelen, natuurlijk. Heeft u hulp daar? Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster die zitten in de kamer. In de kamer, zegt u? Ja. En waar zit u dan? In de keuken. Met een telefoon in de keuken? Ja, dat is een fout geweest van de PTT. Ja. Oh... Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd. Nou, dan mag je wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen. GELACH Meneer Schilbrood, ja. dat is toch een grapje, hè? Ja, dat is één van mijn grapjes. Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor. Oh, nee. Maar. Meneer Schilbrood, mag ik je even overleggen? Ja. Dan kom ik zo bij u terug ja. en dan hang ik u even in de koffie. Ja, doe u dat, hoor. Ja. <lacht> nou, dat is prima koffie. Bij meneer Van Gele thuis dat ruik ik door de telefoon. <laughs> Goudmerk <laughs> Meneer Schilpoor, Meneer Vergeven, daar is iets best U klinkt niet vertel eens ja, Ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord Hoe hey. kan dat nou? De radio stond op de verkeerde zender uh. <laughs> Dat is pech, hè? Nou, nou, niet. ja, dat is grote malleur hè. Wat u zegt meneer. Ah, ja, ja, ja. Maar kunnen u het geluid nog een keer laten horen? Ja, dat moet er maar meneer Vergelen. Let u hem wel goed op. De technieke start de band komt voor u nogmaals het geluid. Ja. Pfft. Meneer Schilp? Meneer Schielbo. Hallo meneer Vergelen. Ja. Ik heb het geluid even drie keer laten horen. Ja, dat dacht ik al! Ja. Het is nou geweest over Hulversum 1, 2 en 3, meneer Vreela. Ja. Want nou, dat kan er niet mis, hè? Nee, dat zou je nee, denken van nee, nee, niet, hè? Nee. Nee. Nee. Meneer Schil, mag ik nog hallo, één? Hallo, hallo, mijn naam is Schilper-Oord, meneer Vreela, en niet Schil. Wat ik aan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u van de radio bent. Schilboer, ja. dat is een grapje, hoor! <lacht> ja, dat doe je niet serieus nemen. Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Verenigd. Meneer Schilboer, mag ik nog even overleggen? Ja. Dan kom ik zo bij u terug. Ja. Een seconde. Ja, hoor, meneer Verenigd. Daar ben ik weer. En wat zeiden ze er binnen van? Ja, ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè? Ja. Ja. En weet u het, denkt u? Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is. Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Vergele. Ja, maar ik durf het niet te zeggen. Hoe bedoelt u? Nou, voor de Karel. Oh, dat maakt niks uit, meneer Vergele, we hebben het geluid zelf gemaakt. Uh, uh, <lacht> we hebben het geluid zelf uh, opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen. Nou, mag ik het zeggen? Zegt u het maar. Is het een neger uit Mozambique? Uitstekend Ja, geweldig. Geert Koks van maar geweldig duo. Ja, oh, wat een mooie conferenties hebben die mannen met z'n tweeën gemaakt. Hè? Ja, ja, want je had de vrijdag ook tweeën. Ja. Hoorde ik. Ja. ja, waren erg leuk ook weer om terug te horen. Uh, schok, schok het Niels net uh, uh, Martine Bijl. Een, ja. Her, een hersenbloeding. Ja. Uh, ik hoop, uh, want ja, een hersenbloeding is toch nog weer iets ernstiger dan een... Uh, dan, een, dan, een ja, dan een TIA. een TIA. ja. Ja, uh, thia, dan, dan, dat, dat gebeurt als, het, ja, als een stolseltje een bloedvat afsluit. Uh, mm -hmm. En een uh, hersenbloeding, dat, is, dat, ja, dat zegt het al, hè, bloederig. Dan, heb je een, een, dan is er een ader gescheurd. Ja. En dan, ja. maar, maar dan wordt een deel van je hersens beschadigd door bloed eigenlijk. Uh, kan, kan ja. dat uh, hoeft niet per se. Mm. Het, uh, het kan nou die ze is aan van, het herstellen, he? zei ja, ze. Ja. Ja, nou, ja, ze moet, ze moet ook uh, waarschijnlijk uh, toch wel enige tijd nu haar rust houden. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Als je nou, want, want jij hebt een klein beetje medische ervaring, heb ik begrepen. Omdat je uh, met in de medische wereld hebt gewerkt. Ja. Is het nou zo dat als je een hersenbloeding hebt gehad en je hebt dat overleefd... dat je dan uh, weer uh, bijna volledig kan herstellen? Of hangt het heel erg af dat, van. Dat hangt eraf waar, ja. waar uh, de bloeding is geweest. En uh, ja, ja dat, dat is zo verschillend. Ja. ja, dat ligt aan het gebiedje en hoe ernstig. En, uh, het was zo'n talentvolle ja. vrouw. Humoristische presentatrice, zoals uh, gebleken tijdens heel honderd bakt. Opnames gelukkig al. Met alle... een beetje mazzel houdt ze dat. Nou ja. ik, ik hoop het. Ja, ik je weet het niet. De een die komt er kwijlend uit en die kan helemaal niets meer. Die zit in een rolstoel. En de ander die kan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 die hele dagen je niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig je snurkend onder aan de trap. Hm, de jongen maakt me vreselijk nerveus. ja, ik ben natuurlijk veel te serieus. Want mijn moeder komt me drachten en mijn vader uit mijn streep. Ik ben een flisse kruidkoek maar je uit er niet boezig. Waar wel, waar zit me soms tot hier?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 Ja zeg, ik moest daar zo marcheren, half in mijn blote gat. En toen durfde ze nog zeggen dat ik de ware geest niet had. Ik weet het wel, ik ben niet zoals zeg. Ik. ik ben anders, hè. Daarom hoor ik er niet bij. Want mijn moeder kon uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese druidkoek, maar gekneed uit Limburgsteeg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kan en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dabber op mijn toeter van papier. Want mijn vaderland is toch uiteindelijk hier. Een Friese kruidhoek, maar gekregen uit Limburgs deeg. Dat was Martine Bijl met het Limburgs klaaglied. Overigens, luisteraars, heeft ze ook hele serieuze liedjes opgenomen... waar dit er één van is.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 voor u schrijven en ook gedichten mag ik blijven graag wat, wat moet dat heerlijk zijn van morgen vlo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 stervende vogel aangeschoten, meer van morgen. Zoem zo. Nou Martine, maar wij kunnen ook niet zonder jou. Voor vooral snel beter eh, namens Dolly en mij natuurlijk eh, voorspoedig herstel toegewenst. In dat ziekenhuis in Utrecht lag ze geloof ik, Dolly. Hè? Heb ik het goed verstaan? Oh, dat zou zomaar kunnen, ja, dat, dat ja. weet ik niet. Nee. Ja, luisteraars, voor de ja, mensen die wat later hebben ingeschakeld... Martine Bijl is getroffen door een hersenbloeding. Dat heeft geen gevolgen, zo hebben wij ons laten vertellen... voor het programma Holland, Heel Holland Bakt. Want alle opnames voor dat programma die zijn al afgerond. Maar ja, dat speelt nou eigenlijk geen rol. Het gaat er nou om dat, het, dat ze weer snel beter wordt. Nou, zo is dat. Hè? Hè? Uh, dit was een uh, nummer van uh, Robert Long... samen met uh, uh, Simone Kleinsma en ook Martine Bijl... hoorde u in, uh, in een rol... Prachtig nummer, vanmorgen vloog ze nog. Uh, ik heb het al uh, gisteren in de uitzending... Uh, bij uh, Zandvoort op zondag ook al gedraaid. En ik vond het zo'n lekkere versie... dat ik uh, ik ga het nog een keer voordraaien. Dan heb ik het over Chris de Burke... en zijn versie van The Long Train Running. Wat u natuurlijk allemaal kent van de... Geen idee. de Doobie Brothers. Oh, de Doobie Brothers. Listen ja. to the music. Ik hang aan je lippen, je ziet het. He. Het is allemaal nieuw voor mij, hoor. He. Ik, heb, ik, heb, ik, heb die, ik heb die snorrel boven mijn lip hangen. <laughs> ik droog nog met de 90 kilo. <laughs> Long Train Running vertolkt door uh, uh, Chris de Burke. En ja, we kennen Chris de Burke natuurlijk uh, hoofdzakelijk van de serieuze liedjes zoals uh, uh, uh, Lady in the Red en zo. Uh, Dolly gaat straks iemand bellen. En ze zei al van uh, uh, bel ons maar niet, want we bellen jou wel. Nou, Sugarloaf in Listen to the of Ja, belt u ons niet, we bellen u wel. Daar, daar kwam het in kort op neer. Don't call us, we call you. We gaan uh, genieten van Johnny Cash. En die is helemaal solidair met ons. The solitary man. Melinda was mine Till the time That I found her Holding Jim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 Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dan volgt hier een update van het regionale nieuws van 21 september 2015. Een fietster is vanochtend gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 11 uur op de Schotersingel ter hoogte van de Oostadestraat. Na de botsing kwam het slachtoffer hard op het asfalt terecht... Ze is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht en de verkeersongevallenanalyse is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval. Door het sporenonderzoek is de weg lange tijd afgesloten voor het verkeer en bussen van Connection moesten daarom omrijden. Gistermiddag zijn de hulpdiensten in Zandvoort massaal in actie gekomen... nadat een man overboord was geslagen van een katamaran. Het gaat om een 63-jarige Amsterdammer. Rond half twee werd er een grote zoekactie op touw gezet. Weer dat brilletje vergeten. Ja. <lacht> <werd er> een... <lacht> Wat enig, maar je bekijkt het wel door een roze brilletje dat heeft het wel, Ja, dat wel. Dat wel. Ja, eeuwig en altijd. Ik kies altijd voor roze. Uh... <lacht>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 bij de integrale taskforce vluchtelingen die de gemeente Haarlem heeft opgericht. De bewoners van een woning in Aardehout zijn in de nacht van zondag op maandag tijdig gewekt door hun rookmelder. Rond kwart voor drie vannacht ging het alarm af in de woning aan de Asterlaan. In de keuken bleek brand te zijn uitgebroken. De brandweer werd gebeld en met een brandblussertje werd gestart met blussen. De brandweer heeft de klus afgemaakt... waarna de woning met een grote overdrukventilator van de rook is ontdaan. De bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken op eventuele rookinhalatie. Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. De parkweg in Velse-Zuid is vanochtend richting Amuiden afgesloten geweest... vanwege een politieonderzoek... Bij een aanhouding eerder vandaag op die plek... zijn mogelijk spullen uit een auto gegooid. De politie ging naar deze spullen op zoek. Aan het einde van de parkweg stond een auto met geopende portieren. En vlakbij lagen vermoedelijk zakjes op straat. De politie heeft pilonnen bij de zakjes neergezet... en wat er in de zakjes zat is nog onbekend. Het verkeer moest omrijden via Driehuis of via de sluizen. Dat leidde tot veel overlast. Inmiddels is de parkweg weer vrijgegeven... Een politieagent heeft met een speurhond de parkweg afgezocht... en de hond is op een aantal punten, waaronder op de plek waar de pilonnen al stonden, aangeslagen. Naast het onderzoek aan de parkweg vindt er momenteel ook onderzoek bij een woning in Leinden plaats. De politie kan hier nog niets over zeggen. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is het wisselend bewolkt met wat zon. Nou, je ziet hem nou net al een beetje tevoorschijn komen. Maar hij wil niet echt komen hoor, vandaag. Uh, en er is natuurlijk altijd en eeuwig in Nederland kans op een bui. Matige tot vrij krachte zuidwestenwind gaat er vandaag dragen, uh, waaien. En de maximale temperatuur in Zandvoort zal zo rond de 17 graden blijven hangen. Dan morgen, de dinsdag. Dan is het wisselend bewolkt met opklaringen en kans op een bui. Goh, je had het niet verwacht. Dan een matige tot vrij krachtige westelijke wind. En de maximale temperatuur gaat dan een graadje naar beneden. Want we kunnen rekenen op zo'n 16 graden in Zandvoort. Dan woensdag, s morgens uh, laten zich buien gelden. En in de loop van de middag zal het wat opklaren. Uh, we gaan een vrij krachtige tot matige westelijke wind krijgen op die woensdag. En de maximale temperatuur blijft hangen net als op de dinsdag op de 16 graden. Al met al wisselvallig met temperatuur beneden normaal. En later in de week een weersverbetering. En de zeewatertemperatuur langs het strand is nog steeds net als de afgelopen week zo'n 17 graden. Heeft één voordeel Donnie? Want dat de Nederlanders vaak in een goede bui zijn. Ja, door al die buien, ja. Godzien, Mickey. Dank voor, het, voor, het, voor alle informatie weer door jou gegeven. Dolly Tempirik met het regionale nieuws En kwart voor twee, daar gaan ze nog iemand bellen. Ja. En wie dat is, ja, dat gaan we straks horen, toch? Ja, ja, we gaan ja. eerst even naar San Jose. I breathe. en ik heb een hele, hele diepe ademhaling genomen, Dolly... want we waren helemaal vergeten... Jong Ruud Jansen blij, het liedje van de Sidekick. En je hebt, ja. had het eerste, eerste uur had je een fantastisch nummer van Simon Garfunkel... The Bridge Over Troubled Water. Ja. Maar ook dit nummer wat je gekozen hebt... is helemaal een schot in de roos wat mij betreft. Hè? Ja, maar dat dus niet met een speciale reden. Dit gewoon omdat ik het gewoon een prachtig mooi nummer vind. Ja. Maar ik hoop wel dat je straks als dat nummer van de Sidekick is afgelopen... dat je weer met dat andere nummer verder gaat. Want dat vond ik ook wel mooi. Oké. Okay. Ja, uh, de, de, de Way to San Jose was dat, hè? Nee. Uh, wat je net onderbrak? Uh, nou, nou weet ik het toch niet meer? <laughs> ik zat er ik net heb... zo van te genieten en nu ben ik hem kwijt. Oh, ik, oh. Ja, ik, ik eigenlijk ook. Nou, nou, ja. nou, nou we, maakt niet uit. We zoeken hem op. Zo is het. Maar uh, nu uh, Angie van de Rolling Stones. Eerlijk. Clouds all disappear Van uh, Mick Jagger, de Rolling Stones, eentje. We schakelen over naar Dolly, want die heeft uh, als het goed is iemand aan de telefoon, Dolly. Ja, dat zeker. Nou, Jouw een beetje, hè? Als het goed is, want jij bent van de knoppen. Ik ben van de als knoppen. Het, uh, <goyen> ja, en als het goed is, heb ik aan de telefoon Colinda van der Zalm. Klopt dat? Ja, goedemiddag. Hi, goedemiddag, Colinda. En uh, Colinda, die. Uh, die is bij ons programma om te vertellen over de Nationale Hulp van het Jaarverkiezing, hè? Ja, klopt. Ja, ja vertel! Ja, um, wij organiseren van de Nationale Hulpgids. dit jaar voor de derde keer de Hulp van het Jaarverkiezing. Ja. Um, en in de verkiezing gaan we op zoek naar de beste hulp van het jaar. in de begeleiding of de verzorging, de verpleging, de huishouding. Uh, of bijvoorbeeld een oppas. Uh, en ik wil eigenlijk alle luisteraars oproepen. Sorry hoor, want uh, er is iemand die loopt net naar binnen praten. Dus was even er doorheen. Uh, ja. We gaan even de deur sluiten. Juist, goed zo. Want de mannen zijn zwaar in gesprek met z'n allen. Dus, uh, <laughs> ja. Nou, we beginnen eventjes. We um, um, gaan even een beetje terug. Want uh, uh, Colinda, jij bent van de Nationale Hulpgids... En uh, het gaat om uh, mensen uit de zorg, geloof ik, hè? Klopt, ja. Um, ja. Iedereen die uh, betaalt in de, in de zorgwerk, daar ja. is de verkiezing voor bedoeld. Leuk. Um, en eigenlijk uh, had ik jullie gebeld om de luisteraars op te roepen... Ja. als jij nou een hele fijne hulp hebt, of ja. jij kent een hele fijne hulp... dat mag ook je buurvrouw zijn of je collega... Ja. dan kun je diegene in het zonnetje zetten door te nomineren... Aan op www.hulpvanhetjaar.nl Ja, wat mooi. En uh, tot wanneer zou dat kunnen? Nou, nomineren kan tot en met 18 oktober. Oh, dus we hebben en... nog wel een poosje. Ja, <laughs> ja dat klopt. En daar ja. kan er gestemd worden. Oké, okay, dat is mooi. Dat is mooi. En, en uh, dan wordt bekendgemaakt wie de Hulp van het Jaar gaat zijn... En uh, is, is er maar één hulp van het jaar voor heel Nederland? Of gaat het per provincie? Of... Um, er is inderdaad één iemand uh, die wint. En die wint ja. een, uh, de titel en een ballonvaart. Oh. Uh, daarnaast hebben we voor de nummer twee en drie ook een hele mooie prijs. Kijk eens aan. En wat en de gaan de die winnen? Hulp, uh, um, nummer twee wint een uh, overnachting in Hotel van der Valk in Assen. Nou. In, een, uh, in een heuse suite. Zo, zo. En nummer drie wint uh, zogenaamde pluimen. Ja. Dat uh, is een waardebom die ze zelf kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld een attractiepark... of een wijnpakket of een dagje weg. Nou, helemaal leuk. En wat goed dat jullie dat organiseren. Want er zijn natuurlijk enorm veel mensen die enorm veel goed werk doen in de zorg... Hè? En uh, die bij de mensen thuis een helpende hand en een luisterend oor hebben... en van alles en nog wat oplossen en regelen. Dus erg mooi. Is dat voor, dit jaar voor het eerst of uh, wordt dit al langer georganiseerd? Nee. Ja, we doen het nu voor de derde keer. Uh, ja? We organiseren het om juist een podium te geven aan al die mooie verhalen. Ja. Uh, er is veel uh, negatief nieuws natuurlijk rondom de persoonsgebonden budget... Uh, ja. en rondom de bezuinigingen. Het wordt dat allemaal lastig. Ja. Ja, weer even de hulp in het zonnetje zetten. die zich juist zou inzetten voor een hulpvraag is elke dag. Ja, en uh, ik moet eerlijk zeggen. ik heb vorig jaar met uh, uh, zorg te maken gekregen binnen de familie. dat we afhankelijk werden van, uh, van helpende handen. En uh, nou, het, het was enorm. Uh, zoals die meiden iedere keer weer. Met, uh, met een vrolijke glimlach en met bezorgdheid en klaarstaan. Dus. Uh, ik roep iedereen op om uh, inderdaad even te gaan surfen naar www.hulpvanhetjaar.nl en nomineer dan uw hulp die u zo vriendelijk en goed van dienst is. En uh, hopelijk uh, wint hij of zij dan, hè? Ja, ja zeker. <laughs> leuk, ja. Oké. Okay. Zeg Colinda, ontzettend bedankt dat je dit hele heel even hebt willen vertellen. En we wensen ja. je ontzettend veel succes met deze mooie verkiezing. Ja, hartelijk bedankt. En, uh, wanneer kunnen we terugbellen om even te horen wie het is geworden? Uh, nou, dat is dus in de week van 16 november wordt dat bekend. Maar misschien okay. bellen we eerder nog even als er ja? iemand uit de buurt genomineerd is. Dat is leuk om te weten inderdaad. We houden contact. Oké, okay, dankjewel. Ja, goed. Bedankt hoor, Kalinda. <laughs> Dag. Dag. Dat was Colinda en uh, luisteraars, uh, net werd uh, een plaat bruut afgebroken, omdat ik helemaal vergeten was het nummer van de sidekick te draaien, dat was Angie van de Rolling Stones, maar uh, het nummer wat wij inzetten, dat was The Air That I Breathe, en dat nummer is uh, van de Hollies, en Dolly zegt, ik vond het zo jammer het, dat, dat, dat die afgebroken werd. Ja, want ik zat te genieten van dat nummer. Ja. Sorry, ik had mijn dingen zo weer gedaan. Eh, we, gaan, we gaan hem alsnog weer een keer opstarten. U geniet van die air that I breathe, de Ik heb alleen maar de lucht nodig om, uh, om jouw liefde te hebben. die air that I breathe. De lucht die ik inadem. En zo gaan we langzaam maar zeker naar de klok van twee uur. Dan uh, gaan wij ons weer huiswaarts begeven, Dolly. En uh, morgen zijn we er weer, hè, toch? Oh, wacht even, ik moet even je andere microfoon... want je zat, je zat net bij microfoon 4 en nu zit je bij microfoon 2. Ja, dicht 2. bij de telefoon. Tja. Ik moest net bij de telefoon zijn. Ja. Zo is dat. Nee, ik ga niet huiswaarts. Ik ga naar Utrecht. Oh, mag jij daar komen dan? Ja, zeker. Ik ja. moet wel. Ik moet mijn vruchtje ophalen. En ga, ga je de dom beklimmen? <laughs> Wat ga ik in De dom of beklimmen? Of je de dom gaat beklimmen? Nee, ja. Nee, zo dom ben ik niet. <laughs> Nee, ik kijk wel uit. 80, nee, hoor. 80 meter is dat ding, geloof ik. Ja, hou ja. op. Nee, ja. dat is niks voor mij. Nee, die paal vond ik al hoog genoeg waar ik in gezeten heb. Oké. Okay. Ja. Nee, ik ga mijn kindje ophalen. Die is naar Utrecht geweest, naar de Elvia. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik ga afsluiten met het nummer van de Bee Gees. Let There Be Love. Nou. Laat er vooral liefde zijn, uh, luisteraars op de wereld. Wij wensen u allemaal een hele fijne maandag. Absoluut. En morgen zijn we er weer. Oké, okay, tot ah, gauw weer. Ah, doei. Doei. can be